Wat een geweldige klassieker toch? He? Aan het begin van het tweede uur van de show, hier de zondagmorgen van ZVL, de Beatles natuurlijk. En I wanna hold your hand. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Welkom bij het tweede uur. Ik ga je oren ook dit uur vertroetelen met prachtige muziek van onder andere de mannen van Mud, The Secrets That You Keep. Kom je net bij de show? Welkom. Goedemorgen. Willem moet het hebben van zijn loopvermogen. Willem is een stille, eigenlijk niet zoveel aan. Willem klaagt niet, Willem doet zijn mond nooit open. Altijd maar zijn best, doet zo goed als hij kan. Als hij kan. Willem is de bezem van het middenveld. Schavers, schoppen is het enige dat telt voor maar weinig geld. Geen gevoel voor de bal, ben je mal? Luister het heel goed naar de trainer. Maar kent zijn opdracht al, het is alles wat hij kan. Schakel uit die man, geen gevoel voor de bal. Ben je mal? Willem moet het hebben van zijn loopvermoog. Willem niet doet nooit open. zo Voor de ja, voetbalfans vandaag hier bij ZVL, Henk Spaan. Een stille Willem maar een prachtig voetballied zou je kunnen zeggen. En met een met The Secrets that you keep. Ik heb nog een geheimje voor zometeen. Straks, over een uh, minuut of twintig. ...de reportage van Jeroen van Gent. En wat hij het publiek op straat heeft gevraagd... ...want daar gaat het natuurlijk om in zijn reportages... ...dat hoor je straks. Nou, onder andere Rod Stewart en... ...och, Forever Young... De nieuwe single voor Roxy Dekker. Hier bij ZVL. Go best friend. Ah, geweldig hè. Want die Roxy die gaat wel als een speer de laatste tijd. Dus, en daarom hoor je haar hier natuurlijk ook bij ZVL. Verder hoorde je Rod Stewart en Forever Young. Wie zou dat niet willen zijn? Over ongeveer 12 minuten gaan we luisteren naar een reportage van Jeroen Vergent. Ik kondigde het al aan en ik zei dat je even moest wachten. Zodat ik je later kan vertellen wat erin zit. Nou, hij gaat het hebben over ja, welk beroep zou u wel eens voor een dag willen uitoefenen? Ja, ik zou altijd wel eens een keer uh, ja, kok willen zijn een dag. Ik weet niet of dat goed is voor de klanten van een restaurant. Maar ik zou het wel eens een keer willen zijn. Maar wat zou u. Of jij een dag willen zijn? Nou, die vraag stelde Jeroen van Gent op straat deze week. En hij kreeg allerlei antwoorden. En die antwoorden hoor je dus over een minuut of twaalf hier bij ZVL. Een vrij gezelschap, dat is het altijd geweest en gebleven natuurlijk, de Village People. En in de Navy hoorde je hierbij bij ZVL. En daarvoor een prachtige nummer van de Shoes. Ze kwamen uit Zoeterwoude, dat, dat, nou dat is nog steeds bij Leiden ten zuidoosten van Leiden. En ze hadden een grote hit met na-na-na, maar ook nog een paar andere prachtige hits. Dus, en de mooiste dingen die hoor je natuurlijk hier bij Zetveel. Terwijl de temperaturen vandaag, ja, ik ben een beetje verkouden, dat hoor je misschien wel hè? De temperaturen buiten al aardig aan het oplopen zijn. Het is al een graad of 11, bijna 12. En de gevoelstemperatuur is, nou dat is heel belangrijk, even kijken, 12 graden. The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Yes, the chances of anything coming from Mars are a million to one, he said.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 The Eve of the War van lang geleden. En het was twee keer een hit in de jaren 70 en jaren 80. En wat een prachtig album is dat, The Eve of the War. Ja, kun je rustig terugluisteren op YouTube, zou ik maar zeggen. Uh, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. De economie trekt aan en er zijn weer meer mensen aan een baan begonnen. Vaak herintreders, opnieuw beginners, voor een echte nieuwe baan. En... Tegelijk zijn er ook nog heel veel vacatures open. Zou het iets voor u zijn om iets anders te gaan doen? Een andere baan? Een nieuwe baan? Wellicht om iets te proberen? En dan, welk beroep zou u dan eens voor een dagje, zomaar om te proberen, uit willen oefenen? Nou ja, Jeroen Vergent, zoals altijd, ging de straat op, vroeg het u. En jawel, zoals gebruikelijk, hier zijn ze, uw antwoorden. Als je klein bent, dan wil je natuurlijk straaljaar gepiloot worden. Of uh, ja, noem maar het, astronaut is ook een hele goeie. Ik wilde architect worden. Dat was nou iets wat niemand begreep. En ik ben het ook niet geworden en ik loop nu op straat met de microfoon. Zou u dat willen doen? Nou uh, ja, de vraag is, welk beroep zou u voor een dag willen uitoefenen? Geen idee. Ik ben net gestopt met werken, dus dat vind ik wel leuk. Gestopt met werken? Ja. Wat deed u ooit? Uh, ik zat op een administratiekantoor. En had u niet toen het idee van, nou ik zou dit of dat wel eens willen doen? Nee. Even terug. Nee? Altijd tevreden geweest? Ja. ja. Nee. Ja. Nooit een droomberoep in het hoofd gehad. Nee. Okay. nee. Nooit geweten wat ik wil worden, dus. Oh. Dit zou lopen. Maar het was wel leuk werk. Het was heel leuk werk. Welk beroep zou jij wel eens voor een dag willen uitoefenen? Jij bent nog jong. Uh, ja. Dat is een. Uh, Welk beroep? Goede vraag. Nou, ik heb altijd als droom dat ik gevechtspiloot zou willen worden. Hoe? Gevechtspiloot, dat zou mij heel oh, wow. Zo. interessant en uh, leuk lijken. Voor een dag, in ieder geval. Voor een dag zeker. Achterin, ik weet niet of er twee zitters zijn, maar er is meestal één. Maar achterin zijn, en dan vliegen. Ja, meevliegen. In ieder geval een keer meevliegen? In, in ieder geval ja, een keer meevliegen. En het echt ook doen, dus op missies gestuurd worden? Dat zou ik ook graag ja? willen, als ik later dat als baan krijg. Dus dat is zeg maar in zo'n straaljager? Ja. Hoe kom je erop? Uh, nou, laten we zeggen, ik ben altijd al fan geweest van de film Top Gun, daar is het begonnen. Van? Top Gun. Oh, juist. oh maar hey. nou, heb je niet meegemaakt toen die uitkomt, toch? In 1985? Nee, oh. toen, uh, toen stond ik nog niet. Nee, ik weet het nog, uh, je, hebt, je hebt hier aan het gedraaid en helemaal uh, ja, enthousiast van geworden. Ja. wow Dat is leuk, oké. Okay. Welk beroep zou u wel eens voor een dag willen uitoefenen? Jeetje. Ja. Dat soort vragen, dat is veel moeilijker dan politiek en oorlog. Nou, zegt dat, ja. ja. Uh, Want dat doen we nu? Iets met dieren wil ik zou ook wel willen uitoeven. Dieren? Maar, ja, wat zou ik dan willen uitoefenen? Ik zou wel gewoon in een uh, dierentuin of zo willen werken. Oh ja. Ja, dat lijkt me fantastisch. Nu, nu kan het nog. Dat verdwijnt allemaal een beetje, hè? Ja. Dierentuinen en zo. Ja, ik hou wel van zielige dieren. Dus zielige dieren willen we weer op zielige helpen. Zielige dieren? <laughs> ja. Olifanten met kiespijn. Ja, zoiets, ja. <laughs> nee, maar serieus, is de... ja. zou je dat wel willen, hè? Ja? Ja, ja ook, oh, nou ja, en meer van zielige dieren. We hadden het van de week over en toen zeiden we, wat als je miljoenen wint, wat ga je dan doen? Dan koop ik een stuk grond en dan ga ik alle zielige dieren opvangen en helpen. Oh. Ja, daar ben ik voor. Ja, dat kan. Ja. Nou, zit hier zoveel zielige dieren dan? Nou, nou ja. ja, dat is wel veel hoor in Nederland. Mm. Zeker ja. wel, zwerfhonden, ja. katten, het is hier wel veel. Ja, ja, dat is Oké. Okay. Wat wil je vragen? Nou, welk beroep zou u wel eens voor een dag willen uitoefenen? Voor een dag? Ja. Uh, nou, ik zou alles dus een dagje willen interviewen. Ah, dit beroep? Ja. Ja? Ja, waarom niet? Ja, maar het zou u meteen anders doen dan ik. <laughs> dan? Ik weet het niet. Ik, uh, het ligt er een beetje aan wat de opdracht zal zijn, hè? Ja. ja. Dit is lichtvoetig, maar ik kan natuurlijk ook serieus. Het kan altijd dat, serieus, dat, dat, ja. Dit is ook wel serieus natuurlijk. Maar uh, lichtvoetig uh, zou me beter bevallen, moet ik zeggen. Ja, dit, is, dit, dit gaat ja. goed. Welk beroep zou u wel eens voor een dag willen uitoefenen? Ja, dat is een hele goeie, want ik heb een heel leuk beroep. Oh. En daar um, bent u al tevreden mee. Ik ben heel tevreden, ja, ik ben <laughs> ja. conciërge op school, dus ik kan me eigenlijk niet zo... Uh... Nee, God, dat is nou een leuke vraag. Nou, uh, doe uh, kapster. Kapster? Ja. Toch wel. Had misschien vroeger in het hoofd bij een, op, bij een opleiding of zo kapster worden. Nou, dat eigenlijk niet, maar ik weet zo gauw geen antwoord. <laughs> dus. Maar deze baan, die conciërge zijn, dat is eigenlijk misschien al gewoon de, de vervulling van een droom of zo. Nou ja, uh, daar kwam ik later achter dat dat eigenlijk een hele leuke baan is. Ja. Ja. Welk beroep zou u wel eens voor een dag willen uitoefenen? Voor een dag, jeetje. Ja, uh, autocoureur. Autocoureur. Ja. Oeh, wauw. Nou, ja, ja. Lijkt me wel inspannend voor, voor de actie. Uh, Goedemiddag mevrouw, ik heb u wat vragen voor de radio, ik heb okay. leuke lichtvoetige vragen. ben je niet uh, op de juiste adres, mijn man die gaat over de radio, oh. hij zit op de radio. Oh. <laughs> nou ja, maar dan komt hij ook eens een keer op de radio, ik, kan... <laughs> ik heb leuke lichtvoetige vragen, geen ellende, niet okay, over politiek. Van... Kijk, nou, van die soort van man bij het hond vragen, welk beroep zou u wel eens voor een dag willen uitoefenen? Kom je ook op de radio? Hoor. Oh. Dat is, dat is, dat is moeilijk. Um... Welk beroep zou u wel eens willen uitoefenen? In, in... Ja. Uh, op de radio, bedoel je? Nee, gewoon over gewoon het zomer. algemeen. Oh, uh, Als dat zou kunnen. Een beroep, uh, dat ja. is moeilijk even, uh, daar moet ik gaan nadenken. Ja. Wat? <laughs> Graag. Uh, nou, uh, het gaat moeilijk. Uh. Iets wat u, wat u nog niet gedaan heeft, wat u zegt, nou, dat zou ik wel. Ik heb zoveel doen. dingen niet gedaan, maar het komt niet uh, in één keer in me op van uh, wat het zal zijn. Rijn? Ja, nee, maar die, die, uw man is al op de radio. Dan. Dus, uh, <laughs> is... Nou, uh, uh, uh, Beroep, dat is moeilijk. Uh, ik weet niet wat ik moet kiezen. Oh, hij loopt door. Minister? Minister? <laughs> nou Van ja, welk departement? Weet um, je, kunt één dag minister zijn, dan. Waar zou u mij komen? Gezond verstand. Ik bedoel, je denkt eens even normaal na. Neem die zo'n wereldje je macht en zeg maar, op de een of andere manier zijn ze toch ook alleen maar op hun eigen wijze bezig. Uh, Amerika denkt in principe hetzelfde als Rusland of zoals een andere grootmacht. Uh, maar ja, of je daar iets aan kunt veranderen, zeg maar, weet ik niet. Maar uh, uh, uh, op andere ideeën uh, zeg maar, brengen. Ik denk dat er te veel ja-knikkers zeg maar, om dat soort zeg maar, mensen heen. Heen en aan de andere kant zijn we, verzamelen ze natuurlijk ook je, dat soort je mensen, want ik denk dat ze ook geen soms een dulden of zo. Maar daar zou je dan meteen iets voor proberen als minister, als je het maar één keer, één dag. Het andere geluid. Ja. Ja nou, hoor, uh, uh, uh, uh, ik denk dat er uh, juist... Is wat Trump doet niet een ander, he, ander geluid nu? Want dat, dat is toch wel zo. Het gaat overal dwars tegenin nu. Ja. Tegen alle denkbare modellen. Het andere geluid. Ik bedoel je, dit is toch wat we 100 jaar geleden toch ook al in deden. Ah. Dit, dit, is, dit, dit is toch het oude verdeel- en heersham met politiek. Het moet een modern geluid zijn. Een moderne menselijke geluid of zo? Nou ja, ik bedoel, we pretenderen. Ik wil je dat we divers, inclusief en meer van het soortje termen... Waar zie je dat dan aan en aan af? Dan, dan zou je dat natuurlijk ook zeg maar, om je heen moeten gaan bouwen. Om het andere geluid zeg maar, te moeten gaan worden. Ja, in Nederland beginnen en dan ja. een voorbeeld voor de wereld zijn. Hebben we af, al gedaan op vele vlakken. In Nederland, toch? Ook wel. Uh, min of meer? Min of meer, ja. ja we staan ja, wel bekend... Ja. Op 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Itemize the things you covet. As you squander through your life. Bigger cars, bigger houses. Term insurance for your wife. Tuesday evenings with your harlot. And on Wednesdays, it's your charlatan. Analyst, he's high up on your list You've got air-conditioned sinuses And dark, disturbing doubt about religion And you keep those cards and letters going out While your secretary is tempting you Your morals are exempting you from guilt and shame Heaven knows you're not to blame Take care of business, Mr. Businessman What's your plan? Get down to business, Mr. Businessman If you can before it's too late And you throw your life away Did you see your children growing up today? Did you hear the music of their laughter as they Set about to play? Did you catch the of those roses in your garden Did the morning sunlight warm your soul Brighten up your day Do you qualify to be alive Or is the limit of your senses so only to survive hey, yeah. Spending counterfeit incentive Wasting precious time and health Placing value on the worthless Disregarding priceless wealth You can wheel and deal the best of them Steal it from the rest of them You know the score Their ethics are a bore 86 and anesthetic crutches Prop you to the top Where the smiles are all synthetic And the ulcers never stop When they take that final inventory same sad story everywhere, no one will really care, no one more lonely than this rich important man, let's have your autograph, endorse your appetite. food You don't have to say a man you don't have to teach me things I know soon I Jouw antieke van Ray Stevens hoorde hier bij ZVL. Je hoorde Mr. Businessman. En ja, we waren even aan het bedenken of de bureaustoelen hier uh, dit nummer wel overleefden. You don't feel me van Queen, want de handjes gaan omhoog en we kunnen het bewegen niet tegengaan. En ja, die bureaustoelen die zijn al van een zekere leeftijd en uh, die piepen en kraken onder het uh, ja bewegen Op dit prachtige nummer hier bij ZVL. Oh, het loopt al aardig tegen 12 uur. Och, straks over een uh, minuut of 12, 13. begint ons verzoeknummerprogramma. Uh, en daaraan kun je gewoon deelnemen. Dat kan. Hartstikke leuk hoor. Als je denkt bij jezelf. Uh, die muziekkeuze uh, van mij, dat lijkt. Helemaal nergens op. Dan kun je dat beïnvloeden. Straks na 12 uur. Ga naar onze website. Omroepzvl.nl Ga naar verzoekje. En vul daar het formuliertje in. En jouw muzikale wens. Dan gaan wij straks na 12 uur. Jouw muzikale wens proberen. Ja. In vervulling te laten gaan. Dus. Denk je bij jezelf. Ik wil iets anders dan wat ik breng. Ga dan naar onze website. Omroepzvl.nl En ga daar naar. Verzoekje. En wij regelen het voor je. secrets Like sunlight in the shadows Like footsteps in the grass I won't ever break my promise Like a songbird in the silence Like stones against the glass We're chained to the rhythm altijd reuze slom, maar nu ben jij de man Waarvan ik elke nacht weer droom, al denk ik nu en dan Kan er... Lekkere oude meuk van Patricia Pai. Mooi toch? Je bent niet hip. Allemachtig. Maar ze kunnen het wel meezingen hier in de studio. Dus dat is gezellig. Verder hoorde je Miley Cyrus. Of Miley Cyrus met Lynch -um, Buckingham. Dat komt door Bedeus bestopt is. En uh, Mick Fleetwood hoorde je hier zo bij ZVL. Hun nieuwe single kun je nagaan. Deze senioren kunnen er nog wat van. Samen met Miley Cyrus natuurlijk hè. Even een momentje van meditatie. Zo'n beetje aan het einde van de show. Adi En Adi Van de week kwam naar buiten dat we ons te veel druk maakten. De kranten stonden er vol van. En dat we meer moesten verwijlen Want een prachtig oude woord, uh, oudwets woord is dat. En dat deden we dus met deze van Adimos. Aan het einde van deze aflevering van De Zondagmorgen nog morgen van ZVL. Hé, hey, dankjewel voor je gezelschap. Ik uh, hoop dat je er weer bij bent bij een volgende aflevering van De Zondagmorgen nog morgen van ZVL. Zo meteen veel plezier met mijn collega's en de verzoeknummers. En maak daar gewoon een mooie dag van. Aan de temperaturen en het zonnetje zal het in ieder geval niet liggen. Tot het sluit van de show. Omdat het de afgelopen week constant James Bond was op RTL 7. Zinno en What's Your Name. Tot volgende week. Good evening, Mr. Bob. <laughs> How do we get those diamonds down again?